In het noordwesten van Pakistan zijn bij een reeks raketaanvallen met onbemande vliegtuigjes tientallen doden gevallen. De Amerikaanse droneaanvallen waren in verschillende gebieden in Noord- en Zuid-Waziristan, waar veel militanten van de Taliban en Al-Qaeda zitten. De raketten werden afgevuurd op voertuigen en op een complex dat zou dienen als schuilplaats voor terroristen. Op zeker vier plaatsen zijn volgens Pakistanse veiligheidsfunctionarissen doden gevallen. De genoemde dodentallen variëren tussen de 30 en de 50.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 Met 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, af en toe regen en 18 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat tussen Purmeret Noord en Afrit Zaandijk in totaal 7 kilometer file. A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen Comedy en Oostzaan 6 kilometer. A10, ring Amsterdam-Zuid, richting uh, ring Oost. Tussen Osdorp en de Rij 6 kilometer na een ongeluk. Nog steeds twee rijstroken dicht. A16, Breda, richting Rotterdam. Tussen knoop het Zonzeel en Zevenbergse hoek, 3 kilometer. En een bericht van de spoorwegen, want tussen Roosendaal en Breda... rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en overwegstoring. De vertraging daar is meer dan een uur. Hallo, ik ben Rob Kamphuus.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 het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ze zijn wat kwijt in Duitsland. En niet zomaar wat. Het gaat om bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier van de Duitse Geheime Dienst. Oeps, wordt er zo meer over. Eerst naar het schokkende verhaal van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Dat ziekenhuis heeft een loopje genomen met de elementaire regels... voor de indamming van infecties En daardoor kon de uitbraak van multiresistente bacteriën... waarmee het ziekenhuis al tijden worstelt, voortwoekeren. Van de officieel bevestigde 47 besmette patiënten zijn er 21 overleden. Redacteur Gezondheidszorg, Inke van der Brink, onthulde eind mei... dat een patiënt met een multiresistente bacterie... veel te lang rond kon blijven lopen. Dat was een patiënt die verder niet zo ontzettend ziek was...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 Ja, ik kan dat natuurlijk niet precies duiden, omdat ik de lokale situatie niet ken. Maar in algemene zin kun je zeggen dat mensen die in isolatie liggen niet het ziekenhuis moeten lopen. Nee, en deze patiënt had in isolatie gemoeten. En met alle gevolgen van die, dat weten we inmiddels. Ja, ik, ik ken de lokale situatie niet, dus ik kan over deze patiënt geen uh, oordeel vellen. Meneer Kluijmans, er zijn richtlijnen voor als een ziekenhuis met zo'n geval te maken krijgt. Wat, wat zijn de belangrijkste? Wat moet je doen? Als je zo'n multiresistente bacterie hebt, dan moet je die tijdig herkennen. En zodra je weet dat zo'n patiënt besmet is, dan moet je die patiënt isoleren. Dat houdt in dat je die op een eenpersoonskamer legt bij voorkeur. Alleen in uitzonderingen zou je dat op een meerpersoonskamer mogen doen. Maar dan wordt het allemaal wel erg lastig. En dan moet je zorgen als je met die patiënt in aanraking komt als medewerker, dat je handschoenen aandoet, haar handen heel goed wast, een schortje aandoet. En dat soort maatregelen moeten we aan denken. Uh, uh, moet dat altijd in een individuele kamer of kan dat ook op zaal? Dat heeft de sterke voorkeur, een individuele kamer, maar bij uitzondering kan het ook op zaal. Want hoe doe je dat? Iemand op zaal isoleren? Ja, zoals ik al zei, dat wordt erg lastig. Dus dat ja. vinden wij een suboptimaal optie. En zeker... De bacterie waar we hier over praten, is een uh, ja, variant waar we dat echt uh, afraden. Om... Waar dat niet verstandig bij is. Nee, zeker niet. Het Maasnaat Ziekenhuis heeft de NOS verteld dat er nog geen richtlijn is over hoe je om moet gaan met de multiresistente Klebsiella bacterie waarmee ja. zij kampen. Kom. Dat is dan niet juist. Dat zit al uh, jaren zit uh, deze variant van resistentie in de criteria voor multiresistente bacteriën van de werkgroep infectiepreventie, wat in Nederland de norm is voor dit soort uh, problemen. En uh, dat hebben ze dan niet goed gelezen, denk ik. Aha. En wat, wat, wat zegt dat dan over het ziekenhuis? Ja, dat, uh, dat, daar doe ik nogmaals geen uitspraak over. Alleen zeg ik vanuit onze werkgroep... zijn die richtlijnen wel degelijk al uh, geruime tijd, een jaar of vijf. Maar Mag een ziekenhuis afwijken van die richtlijnen? Zijn, zijn die dwingend? Richtlijnen zijn, zoals het woord zegt, een, een, een aanwijzing waarvan je wel af mag wijken... maar dan moet je dat heel goed kunnen onderbouwen, moet je dat kunnen motiveren. En bij wie moet je dat verantwoorden dan? Nou ja, uiteindelijk moet je uh, dat verantwoorden. De inspectie is de eerste instantie die uh, toezicht houdt. En als je afwijkt van de richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie... vindt ook de inspectie dat je dat dan heel goed moet kunnen onderbouwen... moet je argumenten aandragen waarom je het geoorloofd vindt... om in de lokale situatie af te wijken... En daarbij wel veilige zorg uh, garandeert. Nou, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel lastig is. Krijgt u wel eens aanvragen van instellingen die zeggen... wij weten niet goed wat we daarmee aan moeten. Kunt u ons helpen? Nou, wij hebben natuurlijk een dialoog met het veld. Alle richtlijnen worden ook in concept aan de gebruikers. en Dat zijn meestal de ziekenhuishygiënisten en artsen microbioloog uh, voorgelegd. En daar krijgen we commentaar op. En uh, soms zeggen mensen, ja, we hebben geen eenpersoonskamers in ons ziekenhuis of onvoldoende. Dan zeggen wij, ja, dat is dan een lokaal probleem, daar moet je er een oplossing voor verzinnen. Maar het is dan wel aan te bevelen om te gaan werken aan een situatie waarin je wel voldoende voorzieningen hebt. Maar dan snappen we ook wel dat dat niet altijd de volgende dag gerealiseerd is. Maar dan moet je wel een beleid voor uitzetten, zodat je dat probleem oplost. Ja. Als inderdaad blijkt, uiteindelijk na onderzoek, dat dit inderdaad... Um allemaal gebeurd is, uh, wat wij nu hebben gevonden. Um, dat Maastad inderdaad de regels heeft overtreden... dan heeft dit ziekenhuis toch een probleem, lijkt mij. Ja, ik denk dat er andere instanties voor zijn. Wij maken richtlijnen, wij toetsen ze niet. Dat doet met name, de toezicht houdt met name de inspectie. En die zal daar dan uh, een oordeel over vellen. Ja. Professor Jan Kluikmans, dank. Voorzitter okay. van de Landelijke Werkgroep Infectiepreventie. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio In journaal. De Duitse geheime dienst is in verlegenheid gebracht... door de verdwijning van bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier. gebeurde al een tijdje geleden, maar het is nu aan het licht gekomen. Volgens een lid van de Duitse Bondsdag gaat het om tekeningen... van het hart van het nieuwe gebouw, waar veel technische apparatuur... en ook een logistieke centrale moet komen. Naar de voorliggende berichten zal het zo so zijn dat die techniek en logistiekcentrale betroffen is. Dat is praktisch het das het des Bundesnachrichtendienstes. Om dort een einblik te bekommen, dat is voor agenten en terroristen praktisch wie seks in lotto. Ja, dat is het goede lot. De loterij, een Goudmijn voor terroristen, zegt deze politicus over de plannen voor de nieuwbouw. Ga maar eens naar Duitsland. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat een vreemd verhaal. De geheime dienst van Duitsland die zelf niet goed past op hele belangrijke papieren. Ja, als het klopt, is het een enorme blunder. Juist de bundesnaalgistendienst die zelf alles geheim houdt... ook heel geheimzinnig doet over dat grote nieuwe complex... wat ze in Berlijn aan het bouwen zijn. Er staan enorme schuttingen al een paar jaar omheen. Dus je er langs loopt, heb je een beetje het gevoel... van een soort communistische wijk die afgezet is... waar je nooit meer doorheen mag. En als daar nu belangrijke tekeningen van verdwijnen... Eh, en dat overigens ook al een jaar geleden is gebeurd... is ook nu pas bekend geworden. Blijkbaar is de regering het ook al die tijd niet. Dat maakt wel een hele glummelige indruk. De vraag is natuurlijk nog wel hoe gevaarlijk het is... Uh, die tekeningen waren blijkbaar niet zwaar beveiligd. Uh, dus dat zou ook kunnen betekenen dat ze niet zo heel geheim... en misschien niet zo heel erg plezant zijn. Is is wel duidelijk, Wouter, waar ze naartoe zijn gegaan? Nee, dat is helemaal niet bekend. Uh, het is alleen bekend dat ze verdwenen zijn. Uh, het zou dus ook kunnen zijn dat iemand ze ja, zoek geraakt heeft... Uh, iemand een USB-stick in zijn auto heeft laten liggen. Volgens de Duitse televisie gaat het namelijk om een USB-stick. Dat is een beetje een probleem natuurlijk tegenwoordig... dat er hele grote dingen die je anders meteen zou missen... als je niet meer in je, in je hand gaat dat je die gewoon maar kwijt kunt raken. Het kan dus heel goed zijn dat het een jaar geleden... door een ondernemer per ongeluk als USB-stick is, uh, is, is verloren... door een bouwvakker, door een aannemer. Uh, het is niet erg waarschijnlijk dat het ingebroken is. Er zijn geen berichten over dat er griezelige buitenlandse agenten... zoals James Bond echt infiltreren in die bouwwerkzaamheden... en daar bewust die geheimen zijn gaan stelen. Het is waarschijnlijk gewoon klummeligheid. Maar dan nog mag dat bij een geheime dienst juist niet gebeuren. Heeft dit tot beroering geleid in de Duitse politiek? Ja, de politiek... We willen natuurlijk vooral weten hoe het nou zit, zowel de regering als de oppositie, want blijkbaar weet de regering het ook pas een paar dagen. Een echte hel is het toch niet, en veel politici houden er ook rekening mee dat het ja, om een ongelukje gaat. Uh, en bovendien heeft de Duitse politiek uh, traditioneel helemaal geen hoge dunk van de dienst. Het is bekend dat veel politici het eigenlijk maar een stelletje prutsers vinden, dus daar past dit wel in. Uh, maar goed, er is natuurlijk ook zo'n zo sfeer van, daar heb je de PND weer met zo'n gestunt op. Uh, maar nou zou je denken, ja die nieuwbouw... maar je vertelt net al, daar zijn ze al, uh, al lang mee bezig... die nieuwbouw zal wel niet meer doorgaan of ze zullen het moeten aanpassen. Zijn daar plannen voor? Nee, dat, dat kun je niet meer aanpassen. De Boerderdagische is bezig al jarenlang met verhuizen... van een plaatsje vlakbij het München in Deieren naar Berlijn. Dat is een reusachtig complex. Dat dus zijn meerdere blokken waar normaal gesproken straten doorheen zouden lopen. In het hartje van Berlijn moeten 4000 mensen gaan werken... En uh, die schuttingen waardoor je het niet kunt zien wand zijn die gebouwen veel hoger geworden dan de schuttingen. Dus je ziet nu dat het een enorm complex, een enorme nieuwbouw is. Het ergste dat eigenlijk zou kunnen gebeuren is dat uh, dit zulke belangrijke onderdelen zijn. Um, en als het al een jaar geleden is verdwenen, dan zijn die delen misschien al gebouwd. En dat moet dan dus weer worden afgebroken. Dan moet je dat gedeelte opnieuw bouwen volgens een ander geheimplan dat dan wel geheim blijft. En dan zou, nog paar... het geval, zou, dat, zou dat een paar honderd extra, een paar honderd miljoen extra kunnen kosten boven ruim 1 miljard die de hele verhuizing van Beigen naar Berlijn nu op. Ja, precies. Zoals je zegt, dan moeten ze dat wel weer geheim gaan houden. Afijn, Wouter Bij, onze correspondent in Berlijn... over de bouwplannen en de Bundesnachrichtendienst. Zullen wij dan maar eens gaan kijken hoe uh, het ervoor staat op de beurs. Het is uh, zo'n 14 minuten over negen. Wat doen de financiële markten vandaag na die zware verliezen van gisteren... Beurs in Europa en op Wall Street kleurden door de eurocrisis... Zorgen zorg over Griekenland en Italië dieprood. Vooral bankaandelen moesten het ontgelden... Als economie economieredacteur André maar heeft het overzicht op die financiële markten... met eh, op de schermen voor zich de beurskoersen. André, hoe zijn, eh, hoe zijn de beurzen de dag begonnen? Nou, opnieuw slecht, hoor, want ze we zijn weer eh, flink gedaald. Op zo'n gemiddeld van 1,5% eh, lagere openingen. Zowel in eh, Amsterdam als in Londen, Frankfurt en Parijs. Mil de beurs van Milaan, de Italiaanse beurs, is zelfs eh, 2% lager geopend. Bankaandelen liggen vooral weer onder vuur, want daar zie je weer eh, flink rode cijfers. Op dit moment ING bijna 7% lager. Egon 4,5 lager. Delta Lloyd op dit moment een 3,5 verlies. En SNS Real, de bankverzekeraar, bijna 6 lager. Dus met name weer die bankaandelen krijgen flinke klappen. En ook de eurokoers die leidt onder dat Italiaanse uh, geweld. Want op dit moment staat de koers van de euro... Uh, uh, op 1,38, 1,38 dollar 38. Dat is dus nou 4, 5, 6 cent uh, lager dan een weekje geleden. Uh, André, we nou hebben we van verschillende mensen vanochtend... in de uitzending al gehoord dat Italië het eigenlijk helemaal niet zo slecht doet. Niet te vergelijken is met Griekenland. Nee. En toch zijn er zorgen over besmetting. Ja, nou, die, die zorgen die waren natuurlijk al vanaf het moment... dat die Griekse en Portugese in eerste kwestie losbarsten. Uh, toen werd men uiteraard ook gekeken naar andere landen... die er eigenlijk ook niet zo florisant voor staan. Maar ja, Italië is natuurlijk een heel ander formaat dan de Griekse economie of de Portugese of de Ierse economie. Dus uh, men dacht, ja, hoe groter je bent, dus des te meer volume heb je... en dan kun je het ook makkelijker zeg maar, uh, opvangen allemaal. Maar ja, als de, als de markt zich zorgen begint te maken over de Italiaanse aanpak... de staatsschuld loopt op boven de 120 procent. Uh, de, de hervormings- en de bezuinigingsmaatregelen die lopen niet van een leien dakje. Er is voortdurend ruzie tussen uh, Berlusconi en, en zijn minister van Financiën daarover ja dat boezemt de markten toch uh, nodige zorg. En daarom kijken de markten ook met name naar... Uh... Ja, in hoeverre is bijvoorbeeld Italië op termijn, op langere termijn... nog in staat om, om, om op een serieuze manier de rente en de aflossing te betalen? Niet dat er nu aan getwijfeld wordt, maar de premies lopen op. Als je kijkt naar de obligatiekoersen bijvoorbeeld, die uh, dalen. En de rentes die de Italianen moeten betalen... als ze op de internationale kapitaalmarkt de geld willen ophalen lopen op... op dit moment is dat meer dan 6% voor een tienjarige lening. Normaal is dat zo'n 3 à 4%. Dus dat betalen ze al 50% meer voor een lening, voor geld, dan uh, in normale tijden. Ja, en dat soort koersen zie je dus oplopen. En dat, die geeft eigenlijk een soort nervositeit aan op die kapitaalmarkten. Die nervositeit, waarom, waarom zagen we die gisteren ook op Wall Street? Want um, ja, dat is niet Europa, denk ik dan. Zitten de banken ook daar, in Italië? Ja, de banken zitten ook daar. En niet alleen, zijn het Nederlandse banken. Hè, daar zitten we, wij zitten, de Nederlandse banken zitten voor zo'n 12 miljard in Italiaans schuldpapier. En dan eens de, de, de pensioenfondsen meegerekend... die uh, voor, voor zo'n 10, 12 miljard bij elkaar opgeteld in het buitenland zitten. Maar ook Amerikaanse banken zitten dus in Italiaans geld, want bijvoorbeeld de Amerikaanse banken hebben voor zo'n 36 miljard dollar in Italië uitstaan. Dat zijn niet alleen maar staatsobligaties, maar vaak ook investeringen... leningen aan bedrijven en dergelijke meer. Maar die 36 miljard, ja, dat weegt wel weer door natuurlijk in de portefeuilles van banken... die in Amerika volgens dit genoteerd staan. En vandaar dat je daar ook de enorme druk zag op de koersen van de aandelen daar. En de zorg is ook als Europa zeg maar, in een crisis geraakt. Stel nu dat het echt in het zwartste scenario uh, de verkeerde kant op gaat met Italië... Uh, dan heeft het ongetwijfeld ook zijn weerslag op de Amerikaanse economie. En het ging economisch al niet lekker. Want dat is de tweede zorg die de Amerikanen hebben. Onze economie draait onvoldoende uh, vlot. De werkloosheid blijft erop oplopen. in plaats dat ze terugloopt. En de staatsschuld die neemt alleen maar hand over hand toe. En heeft de uh, astronomische hoogte bereikt. Ja, nou, en dat soort zorgen die, uh, wegen natuurlijk uiteraard ook door op Wolst. Dus de zorg over de eurocrisis en de zorg over de economie. Een neerwaarts spiraal naar beneden. André je dankjewel. Juweliers in Rotterdam zetten een nieuw wapen in tegen overvallers. De gezichtsscan. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart. Ja, op de A10 Ring Amsterdam. Er zijn al een paar ongelukken gebeurd. Het laatste ongeluk was een auto die tegen de vangrail reed. Tussen Geusveld en de rij, Dat is uh, Ring richting Ringen Oost. Er staat nu nog 7 kilometer. Het nieuws is dat de weg weer vrij is. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ik weet niet of we het hier nou over moeten gaan hebben. Exact een jaar geleden zat Nederland met een collectieve kater. De Nederlands elftal had voor de derde keer in de finale op het WK-voetbal verloren. Spanje won in de verlenging met 1-0, weet u nog? Ging met de beker aan de haal. Rob Soutberg ging eens op bezoek bij de Spaanse bondcoach, Vincent Del Bosque... om te onderzoeken hoe het hem het afgelopen jaar is vergaan. Johannesburg, zondagavond 11 juli 2010. Het begon allemaal met twee volksliederen...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 We wisten allemaal die avond in Zuid-Afrika... dat na onze overwinning Spanje volledig op zijn kop stond. Maar wij als ploeg besloten een gezamenlijk project af. We waren 50 dagen met elkaar opgetrokken. En ik denk dat we voorbestemd waren voor het succes. Spanje kon niet anders dan deze keer het WK winnen. We hadden heel goede en ik denk dat het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 voor half tien geweest. Het gewapende commando dat zaterdagochtend de beroemde Latijns-Amerikaanse zanger Facundo Cabral vermoorde, had het waarschijnlijk op iemand anders gemunt, zegt de Spaanse vertegenwoordiger van de speciale VN-commissie in Guatemala, die in dat land pro probeert justitie en politie daar de orde op zaken te stellen. latijns amerika correspondent Marion van Rooijen constateert dat de ontzetting over de moord groot is en alleen nog maar lijkt toe te nemen. Hij was een icoon van Latijns-Amerika tegen geweld en tegen elk vooroordeel. En dit was zijn credo: ik ben niet van dit soort, nog van dat soort gelukkig zijn. Dat is de kleur van mijn paspoort. En precies dat zong de Argentijnse zanger ook. Bijna blind en in de zeventig. Hij zong het in Guatemala, het meest gewelddadige land van Latijns-Amerika. Een paar uur voordat hij werd vermoord, in een auto op weg naar het vliegveld. Het is een bijna dagelijks geluid in Guatemala. Een falende staat gerund door Mexicaanse drugskartels, samen met doodsescaders uit de voormalige dictatuur. Elke dag worden er twintig mensen afgemaakt.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 De nieuwslezer hier, die erover bericht en stopt door de emotie. Het gaat om de boodschap van Cabral. Er sterven op dit continent duizenden mensen, zegt deze jongen. Maar hij is een voorbeeld voor duizenden meer. Ik wil niet oordelen over mensen. Alleen vertellen, zegt Cabral. Yo no soy la Zelf zijn we de vrijheid niet. Pero sí, que la we kunnen hem alleen veroorzaken. Que por mí, por Onze broeders. Want... Het paradijs is niet verloren, alleen vergeten. Maar geldt dat ook voor Guatemala? De kans dat de daders gepakt worden is dus nul. Het land glijdt steeds dieper weg in zijn eigen hel van geweld. Maar met alle aandacht door de moord op Facundo Cabral heeft misschien de president van Ecuador toch gelijk. Die klootzakken hebben hem nu wel onsterfelijk gemaakt met zijn boodschap van tolerantie en geluk. Stoffelijk overschot van Facundo Cabral is op dit moment onderweg... naar zijn geboorteland Argentinië. Cabral zal daar gecremeerd worden. Vijf minuten voor half tien is het nog eventjes naar nieuws uit Rotterdam. Want juweliers in die stad zijn de stelselmatige berovingen... Meer dan zat. Steeds vaker blijven de deuren dicht tot de potentiële klant eerst eens goed bekeken is. Een gezichtscan moet nu de echte criminelen buiten de deur houden. Het gaat om een proef waarin de juweliers samenwerken met de politie, de gemeente en ook justitie, het openbaar ministerie. We praten erover met directeur Theo Vermeulen van de Federatie Goud en Zilver. Dat is de brancheorganisatie voor juweliers. Meneer Vermeulen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Hoe werkt die gezichtscan? Nou, het is zo dat er uh, staat een camera...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 Wat doet u als er iemand aan de deur komt in de winter met een muts op? Ja, dan uh, gaat over het algemeen uh, de deur niet open. Dus met een muts kom je er niet in? Uh, op dit moment vaak niet, nee. nee. Dan, dan zou ik niks bij u kopen. Uh, dat kan, maar uh, wij hebben natuurlijk hele slechte ervaringen... met, uh, met mensen die hun uh, gezicht bedekken. En uh, er staan ook vaak stickers tegenwoordig bij juweliers waarop aangegeven is dat uh, het gezicht toch bij voorkeur onbedekt moet zijn. Ja, ja. Nou is natuurlijk niet iedereen die ooit veroordeeld is... voor een delict van plan een juwelier te overvallen. Werkt dit niet erg stigmatiserend? Nou, dat zijn dus de dingen die we nu aan het onderzoeken zijn. Het is ook uh, met nadruk een pilot. We zijn aan het kijken wat er nou eigenlijk kan... Uh, wat er technisch kan en wat er juridisch kan... en wat ook het meest effectief is. Ja, en um, mag het, wat, be wat betreft de privacy? Nou, ja, ook dat zijn we aan het onderzoeken. Uh, het is in ieder geval zo dat je het uh, moet melden. Je, je zal bekend moeten maken uh, bij de ingang dat je dit doet. Mm -hmm. En, en uh, worden er opnames gemaakt? Uh, wordt dit bewaard of bent u daar ook nog niet over uit? Daar zijn we ook nog niet over uit. Want ja. nee. dan zou het misschien niet mogen, hè, als, u het, als u het bewaart bijvoorbeeld... Uh, je zal het in ieder geval niet lang mogen bewaren. Nee. Het gaat wel ver, hè? Is, is dit nodig om de problemen in Rotterdam te voorkomen? Nou, dat, dit, dit is heel vervelend. Het is inderdaad ook heel hard nodig. Dus het, het aantal overvallen op juweliers is uh, in de afgelopen maanden verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Terwijl juist het aantal overvallen in het algemeen vorig jaar met 14% gedaald is. Wij zijn dus echt een uitzondering op dat gebied. En daar willen we toch wel heel graag wat aan doen. Ja, ja, de vraag is, Lara zei het natuurlijk ook al een beetje... hoe ver moet je dan gaan? Want wat is de volgende stap dat iemand met een bobbel onder zijn jas... er ook niet meer in komt? Nou, dat, dat is inderdaad een, een probleem aan het worden. Ik denk dat, uh, ook, ook daar zijn wij natuurlijk naar aan het kijken. Van hoe ver ga je? En, en dat is bij de juwelier een, uh, een eeuwigdurend probleem. Het is de vraag, maak je van je zaak een fort... of uh, wil je ja. ook nog graag dat de klanten binnenkomen? Precies, want die wilt u toch wel binnen hebben uiteindelijk. Uiteraard, ja. ja. Goed, meneer Vermeulen, Theo Vermeulen van de Federatie Goud en Zilver. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Um... We laten vandaag veel meer nieuws natuurlijk op deze zender. Onder andere bij de collega's van de Karo, Carl-Jan de Zwart. Goedemorgen, wat heb je in jouw uitzending? Goedemorgen, Lara. Wiettelers moeten veel zwaarder gestraft worden, want er worden er wel veel opgepakt. Maar ze staan zo weer op straat. Ook de grote jongens, en dat is dus een beetje water naar de zee dragen, zegt een criminoloog. Ophef in Turkije over de dood van een Nederlandse Turk in een Nederlandse politiecel. De Turken lijken deze gebeurtenis aan te grijpen om een paar rekeningen met ons land te vereffenen. En een schoolreisje van een half jaar op zee kost 17.000 euro. Nou, valt best mee, toch? Straks in Karo. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half 10 met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Duikers hebben in het gezonken Russische cruiseschip zo'n 50 lichamen gevonden. Het zouden vrijwel allemaal kinderen zijn. Dat cruiseschip zonk zondag in de wolga. Frankrijk trekt zijn troepen sneller terug uit Afghanistan. Er zijn nu 4000 militairen. Eind volgend jaar zijn er nog 3000. President Sarkozy heeft dat gezegd bij een bliksembezoek aan Afghanistan. En bij een aanval met onbemande vliegtuigjes in noordwest-Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen. De Amerikanen bestookten met de drones posities van de Taliban en Al Qaeda om voertuigen en gebouwen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er staan op dit moment zeven files, een totale lengte van 33 kilometer. Ik noem de opvallendste op. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Kromenie en Oostzaan, 4 kilometer file. Op de A10 Ring Amsterdam, Ring Amsterdam Koenplein richting Watergraafsmeer... tussen Kadoelen en Schellingwoude, 3 kilometer. En ook op de A10 Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij.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 Groot aantal wietelers opgepakt, maar ze staan zo weer op straat. Boeren verliezen duizenden euro's door verkeerde beleggingsadviezen. Turkije grijpt dood Nederlandse Turk aan om rekening met Nederland te vereffenen. En het ochtentumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Marielle Beers heeft deze week als standplaats Woensdrecht. Op een bedrijventerrein waar de natuur net zo belangrijk is als de economie. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De Taskforce Georganiseerde Criminaliteit... heeft een succesvol eerste half jaar achter de rug. 700 wietelers aangehouden, 54 huizen... en 3,5 miljoen euro in beslag genomen. Maar zonder zwaardere straffen... staat de Taskforce met de rug tegen de muur. Dat zegt Twans Papens, criminoloog aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen, meneer Spapens. Uh, goedemorgen. Waarom staat die taskforce met de rug tegen de muur? Uh, nou, omdat je een uh, vrij uitgebreid crimineel netwerk uh, probeert te uh, verstoren. in het uh, Limburgse en het Brabantse. En uh, ja, dat lukt gewoon niet als uh, mensen in feite. Uh, uh, zulke korte straffen krijgen dat ze eigenlijk uh, meteen weer kunnen beginnen en uh, door kunnen gaan met waar ze mee bezig waren. Ik zei 700 wietelers aangehouden, 54 huizen en 3,5 miljoen euro... in beslag genomen. Heeft dat de criminaliteit doen afnemen in Brabant? Uh, ja, dat kun je op dit moment nog niet, uh, nog niet zeggen, natuurlijk. Uh, we weten natuurlijk ook niet hoeveel wietelers uh, er in totaal... in de provincie uh, actief zijn. Dus of die 700 nou veel is of weinig, dat uh, valt moeilijk te zeggen. Maar je weet uh, het dat hoeveel, het is zich. in vergelijking met andere jaren... Uh, ja, nou in elk geval uh, uh, in vergelijking met andere jaren uh, uh, lijkt er zeker sprake van meer prioriteit, meer aandacht en dus ook uh, meer resultaten wat dat betreft. Kun je zeggen dat die taskforce wel succesvol is, maar dat het eigenlijk weinig zin heeft en dat het water naar de zee dragen is op deze manier? Uh, nou, het probleem is dat uh, de, de teelt toch voor een belangrijk deel wordt aangejaagd door de, door de export. Uh, we hebben dus te maken met, uh, met drugstouristen, we hebben te maken met uh, zogenaamde kilo-smokkelaars. Uh, en een groot deel verdwijnt over de grens. En zolang die afzetmarkt in stand blijft, zullen er natuurlijk ook altijd mensen zijn die bereid zijn om uh, te telen en bereid zijn om het te leveren. Maar dan is het hele idee van die taskforce heeft weinig zin, zolang er een afzetmarkt is. Uh, nou, het, het, het, het heeft natuurlijk altijd zin. Hè? De, je moet criminaliteit toch altijd proberen kort te houden. Maar uh, ja, het is natuurlijk een illusie dat je daarmee alles uh, de, helemaal kunt oplossen. Dan zal er echt een structurele uh, oplossing moeten worden gevonden. Uh, ja, welke dat is, dat is op dit moment uh, moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Nee, dat is lastig om een afzetmarkt te bestrijden. Uh, ja, nou ja, goed, het heeft voor een deel te maken met het feit dat we toch een afwijkend beleid voeren ten opzichte van de rest van, uh, van Europa. Uh, dat heeft er in uh, een periode van, uh, van 10, 20 jaar toch uh, toegeleid dat we zo langzamerhand de marktplaats uh, voor drugs uh, en dan niet alleen voor wiet, maar ook voor harddrugs. Voor uh, de ons omringende landen zijn uh, geworden. Um, nou ja, en het lastige is dus dat uh, zolang uh, die situatie in stand blijft... Uh, um, uh, het, het ook heel erg moeilijk is om de productie in Nederland zelf uh, een hal toe te roepen. Dus Nederland zou op één lijn moeten gaan zitten met de ons omringende landen wat dat betreft. Wat betreft het beleid als het gaat om uh, de softdrugs of drugs. Nou ja, dat is de, de enige structurele lange termijn oplossing die ik kan uh, bedenken. Dus af, ofwel Europa uh, zal ons beleid voor een deel moeten gaan overnemen. Ofwel, wij zullen op termijn toch uh, meer restricties moeten gaan stellen aan het gedoogbeleid beleid wat we zelf voeren. Ja. Zijn het eigenlijk vooral de kleine telers die gepakt worden op dit moment? Uh, nou, ik heb de indruk dat nu uh, ook uh, de, de grote jongens uh, meer aandacht krijgen. Het is uh, lang zo geweest dat uh, de aandacht vooral naar de kleine telertjes ging... en dat uh, de grote criminelen eigenlijk buiten schot werden gelaten. Uh, het lastige is wel dat op het moment dat je opsporingsonderzoek doet... dan uh, uh, ja, loop je er toch tegenaan dat dat uh, professionele criminelen zijn... die uh, ja. zich goed afschermen. Waardoor het veel tijd kost om bewijsmateriaal te verzamelen. En het vervelende is, ja, op het moment dat je als uh, politie een jaar bezig bent... met zo'n band te ontmantelen en ze krijgen vervolgens twee jaar uh, gevangenisstraf... en dan heb je het nog over de kopstukken... Uh, ja, dan zet dat gewoon geen zoden aan de dijk. Zouden we dan niet eens eerst moeten beginnen met die strafmaat te verhogen? Nou, die strafmaten zijn op zich vrij hoog. Maar ze daar alweer op straat, zegt u net. Ja, kijk, het probleem is dat de maximumstraffen gewoon niet gegeven worden. Dus rechters hebben, naar mijn mening, toch nog altijd het beeld voor ogen van... het is maar wiet en waar hebben we het nou eigenlijk over? Aardige hippies die daarmee bezig zijn. Ja, een beetje romantisch verkeerd beeld. Een misplaatst romantisch beeld hebben we daarvan eigenlijk. Ja, terwijl het in feite gewoon voor een belangrijk deel voormalige ecstasy-criminelen zijn. die, die op fiets zijn overgestapt. Uh, en uh, andere zware misdadigers die zich er op, op dit moment mee, mee bezighouden. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat beeld dat begint zo langzamerhand wel een beetje te kantelen. maar ik heb toch het idee dat daar nog wel wat winst te behalen valt. Als die strafmaat, uh, althans de strafmaat, uh, de, de werkelijke straffen die die mensen krijgen uh, omhoog zouden moeten... rechters dus strenger zouden moeten straffen, dan vindt u misschien wel een gewillig oor bij dit kabinet. Of laten ze het hier even liggen? Uh, nou ja, goed, Het kabinet heeft natuurlijk nog altijd niks te zeggen over de rechtspraak. Dus in die zin uh, zijn rechters onafhankelijk. Maar uh, kijk waar het, waar het vooral om gaat. Is dat uh, men toch kennelijk met een bepaald beeld voor ogen straffen uitdeelt. En uh, ja, kijk voor, voor criminelen maakt het niks uit. Of ze met heroïne, cocaïne, ecstasy of wiet uh, bezig zijn. Nee, afmaken dient. Uh, exact. En het enige voordeel is dat je met wiet uh, aanzienlijk minder risico's loopt. Die taskforce is vooral actief in Brabant en Limburg. Verschuift daarmee ook het probleem naar andere provincies? Uh, die kans uh, die, uh, die is aanwezig. Uh, kijk, je moet natuurlijk, voordat je met, uh, met groothandel en met grote productie begint, moet je natuurlijk wel een bepaalde expertise hebben opgebouwd. En die zit op het moment kennelijk vooral in het, uh, in het zuiden. Ja, waarom eigenlijk? Uh, Waarom is dat? Ja, waarom eigenlijk? Uh, dat is, is een hele, hele interessante vraag. Maar uh, ja, de georganiseerde criminaliteit in Nederland... die is toch uh, enigszins geconcentreerd uh, op een as... die zo'n beetje loopt van, uh, van Alkmaar tot aan uh, Maastricht, zeg maar. En uh, ja, in het oosten en noorden van Nederland... heb je daar eigenlijk nauwelijks last van, of nauwelijks mee te maken. U bent criminoloog. Dat... Heeft u daar een verklaring voor? Nee, uh, niet, uh, niet echt. Uh, wel ideeën, maar uh, ja, wetenschappelijk onderzocht uh, zijn die nog niet. Dus daar uh, kan ik uh, boedig iets over zeggen. Maar wat noemen ze noem zo'n idee? Nou, een van de dingen die je natuurlijk wel opvalt is dat uh, uh, veel criminele bendes uh, een, een verleden hebben. Uh, dat gaat vaak van generatie op generatie over. Ja. En uh, ja, voor mijn gevoel moet die verklaring dus toch een beetje in historische ontwikkelingen gezocht worden. Maar tot nu toe heb ik helaas nog geen tijd gehad om daar echt uh, werk van te maken. Nee. Even terug naar die taskforce, de taskforce georganiseerde criminaliteit. Die, hebben vaak, die taskforces hebben vaak een tijdelijk karakter. Is die strijd tegen de drugsgerelateerde criminaliteit in Brabant nou ja, dan ook met tien jaar klaar? Uh, dat is uh, moeilijk te zeggen. We hebben natuurlijk het voorbeeld van, uh, van de ecstasyproductie, productie waarin uh, een, een, een unit synthetische drugs, eigenlijk een soort taskforce uh, uh, ook... Uh, daar een aantal jaren, uh, ook bijna tien jaar stevig aan heeft uh, getrokken... Um, en dan zag je inderdaad wel dat, het, uh, dat de XTC-productie... toch substantieel is verminderd. Alleen had dat ook voor een deel wel te maken met het feit... dat uh, het slikken van pillen uit is uh, geraakt in uh, de afgelopen jaren. Ja, dat zie ik met wiet niet um, zo snel gebeuren. Nee, ik denk dus dat die vraag wat, wat in stand blijft. Maar ja. goed, eh, um, wat ik al zei, uh, een groot deel van de vraag zit hem toch in de export. Dus uh, op het moment dat je de export kunt, uh, kunt beteugelen... en ik denk ook dat, uh, dat de taskforce met name zich daarop zal moeten gaan richten. Uh, ja, op het moment dat er, dat er niks meer te verkopen valt... dan heeft het ook geen zin meer om het, uh, om het te kweken. Dus dat is een beetje het idee. Ja. Goed, belangrijk is dus dat Nederland in de rij gaat lopen met de ons omringende landen... en dat rechters zwaardere straffen gaan uitdelen. Uh, ja, in elk geval uh, he, om dat uh, criminele netwerk te verstoren, zul ja. je daar toch niet aan uh, ontkomen. Nee, Papens, criminoloog aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Het team dat het schietincident in Alfa aan de Rijn onderzocht... wilde graag spreken met de behandelaars van Tristan van der Vee. Maar de GGZ beroept zich op het beroepsgeheim. Kunnen zij, omdat het een groot maatschappelijk belang treft... niet worden verplicht te spreken over de behandelingen van Tristan? Hoogleraar Gezondheidsrecht Joep Hubben heeft het antwoord. Het uitgangspunt is dat het beroepsgeheim gerespecteerd moet worden... Nu is er wel een uitzondering. Uh, het kan zo zijn dat in het belang van een onderzoek het nodig is om gegevens toch los te krijgen van het ziekenhuis of de beroepsoefenaar. Maar die beroepsoefenaar hoeft alleen te spreken als de rechter daartoe een duidelijke vraag stelt. En dan kan de beroepsoefenaar beslissen of hij zich beroept op wat wij noemen het verschoningsrecht. Dus hij zegt ik, ik wil toch uh, zwijgen. En tenslotte kan dan de rechter toch opdracht geven om te spreken. Eh, daarbij is overigens wel de vraag wat in dit concrete geval van Tristan... die gegevens nog zouden kunnen bijdragen aan het onderzoek. En dat zal dus ook de rechter bekijken. Het is natuurlijk interessant om dat te weten. Waarom heeft de jongen dat gedaan? Maar waartoe draagt dat precies bij in het kader van het onderzoek? Onderzoek, maar dat lijkt mij iets wat de rechter in kwestie zal moeten beantwoorden. Antwoord op de vraag is dus: ja, volgens hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen goedemorgen Nederland. Kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Woensdrecht. Want daar is deze hele week Marielle Beers. Een gemeente met een groene agenda. En morgen gaat hij daadwerkelijk van start. Projectleider van die groene agenda van de gemeente Woensrecht, Sven Willemsen. Ja. Dat wat gaat klopt. er gebeuren? Morgen gaan we het uh, bouwbord onthullen. Wat eigenlijk de startfase geeft voor het eerste groene project. In het kader van een hele hoop projecten die eigenlijk gerelateerd zijn aan uh, de ontwikkelingen van Dat uh, is het grote bedrijventerrein waar defensie, onderwijs, het bedrijfsleven, iedereen... Uh, meewerkt. Dat klopt. Uh, de bedoeling is dat, uh, dat in alle stappen die worden gedaan, als er een economische stap wordt gedaan, moet er ook een groene stap worden gedaan om te zorgen dat uh, zowel bedrijvigheid als natuur eigenlijk een evenwicht optrekken in dit eigenlijk unieke gebied. Uh, we zitten hier op de Braamertse Wal. Een Braamertse Wal is uh, een geologische uh, eenheid die eigenlijk loopt van de gemeente Steenbergen tot helemaal in Antwerpen toe. Waarbij eigenlijk de verschillen van hoog en laag, droog en nat, uh, zowel open landschappen als bosgebieden eigenlijk heel goed uh, tot naar voren toe komen. Uh, niet voor niets is onze gemeente 60% Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen, het heeft de hoogste beschermingswaarde binnen Europa. En er komen hier enorm veel soorten voor, uh, zowel van de natte natuur, maar ook van de droge natuur. Dus we hebben hier kamsalamanders, uh, drijvende waterweegbree, uh, Dat zijn bepaalde beschermde planten. Maar ook heel veel vogels als het gaat om nachtzwaluw, boomleeuwerik, uh, wespendieven. En ja, die soorten hebben zich allemaal eigenlijk gevestigd op dit unieke uh, Gebied waar we eigenlijk deze economische ontwikkelingen mogelijk willen maken. Dat is ook het unieke aan dit project: is dat eigenlijk de natuurpartijen, dus de natuurverenigingen, stemmen ook eigenlijk in en geven hun volledige medewerking in dit hele verhaal. En dat is eigenlijk ook de groene agenda: is voornamelijk om te zorgen dat hun belangen eigenlijk worden gewaarborgd in het project. Kijk ik even naar de wethouder, Anton van der Wijst ja? van de gemeente Woenstrecht. Uh, ik hoorde net al de naam Natura 2000, dan denk ik toch altijd dat is altijd lastig. Allemaal regeltjes. Ja, dat is ook heel erg uh, lastig. Hè? Maar als je ziet dat de vliegbasis en uh, Fokker hier al uh, jaren gevestigd zijn... vanaf de eerste helft van, uh, van de vorige eeuw... dan uh, ja, ontstaat, is het eigenlijk het idee dat die bedrijven er waren... en dat de natuur daaromheen zich ont, uh, ontwikkeld heeft. En de afgelopen decennia heeft die natuurwaarde natuurlijk veel meer aandacht gekregen. Dus we hebben nu ook veel beter het besef als een halve eeuw geleden... dat we die natuur echt moeten blijven koesteren hier in Woensrecht. Want dit is een bedrijventerrein. Er is veel bedrijvigheid, een luchtmachtbasis, veel lawaai. En dan toch zo erg inzetten op dat groen. Dat is dus best wel uniek in Nederland. Uh, ja, maar de ontwikkeling van Aviolanda... die we verder gestalte willen geven... daar uh, hoorde op zich wel bij dat we dat bedrijventerrein... goed in moeten passen in de bestaande natuurwaarden. Uh, in dat kader is er gekozen voor... een ja, in onze ogen toch wel unieke samenwerking. Waarbij vanaf het begin ook de natuurorganisaties bij dit proces zijn uh, betrokken. En ja, dat betekent hopelijk dat we uh, met het parallel op laten lopen van de, zowel de natuurprojecten als de economische projecten, dat we daar ja, geen, weerstand, uh, geen weerstand krijgen en dat we dus sneller zaken voor elkaar kunnen krijgen dan dat. ...de economie vertraagd wordt en de natuur daar dus last van heeft. Het grote voordeel is dat we nu gelijk optrekken. Dat is uh, vrij uitzonderlijk, denk ik. Zeker als het gaat om de het allemaal zeldzame salamanders. Ja. Uh, meestal is er dan een milieuclub die dwars gaat liggen. Ja, en dat is uh, hier uh, geprobeerd om dat te voorkomen. Uh, wij zijn al in de vroeg stadium met de milieuclubs in overleg uh, gegaan... En uh, ja, wij kunnen alleen maar constateren dat deze mensen gewoon heel goed meegedacht uh, hebben om die inpassing mogelijk te maken. Gaat de fontein? Het, het is dat is de natuur, hè? He? Oh, nee. Het voordeel van dit project is, is dat eigenlijk iedereen er beter van wordt. Uh, niet alleen de bedrijvigheid wordt er beter van, maar ook voornamelijk de natuur wordt er beter van. Doordat we eigenlijk, uh, het is niet uh, de bestaande natuur verbeteren, maar het is eigenlijk de bestaande natuur verbinden met elkaar door uh, verbrede ecologische verbindingszones aan te leggen. En daarmee ontstaat de mogelijkheid zodat de Natuurpartij ook van ja, met dit project kunnen wij instemmen. Want de economische uh, component moet eigenlijk de middelen leveren... dus het geld leveren om te zorgen dat de natuur gerealiseerd kan worden. En beesten en vogels hebben eigenlijk geen last van de bedrijvigheid. Want de mens is de verstorende factor, maar niet het lawaai. Dat zijn mooie laatste woorden. Succes morgen. Dank u wel. Okay, dank u wel. Een bijdrage van Marielle Beers vanuit Woemstrecht. Turkije woedend over de dood van een Nederlandse Turk in politiecel. Maar nu eerst. Snijden in de preventieve zorg in de geneeskunde... treft vooral de zwakkere in de samenleving. Dat zegt de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... tot bevordering der geneeskunst. Goedemorgen, Han Willems van de KNMG. Goedemorgen. Hoe zit dat? Wat zegt u? Hoe zit dat? Nou, kijk, uh, de nota van het kabinet die zojuist verschenen is vorige maand die uh, uh, legt het accent waar het gaat om preventie van de grote volksgezondheidsproblemen helemaal bij anderen uh, neer de verantwoordelijkheid die een vorig kabinet nog zelf voor een deel nam uh, denk aan het beleid van klink om het roken terug te dringen die uh, wordt nu helemaal uh, bij uh, partijen neergelegd zeg maar de gemeente en de burger zelf en wij weten uit ervaring over de jaren dat een dergelijk beleid niet zal werken. Ja, Maar uh, want wie treffen die uh, preventieve maatregelen? We hebben het over campagnes tegen roken, hè, adv adviezen om gezond te eten. Waarom treft dat vooral de zwakkeren, die bezuinigingen daarop? Nou, denk, uh, denk, ik pak even het roken als voorbeeld. Hè. In Nederland ja. sterven, dat weten de mensen uh, waarschijnlijk niet, 20.000 me, uh, mensen per jaar uh, door... 20.000. Als je dat vergelijkt met verkeersdoden, 750 is een enorm verschil. Waar wordt het meest gerookt? Dat, zijn, uh, dat is in de categorie mensen die uh, lage inkomens hebben, slecht wonen. In het algemeen ook al minder gezond zijn. Kortom, die wat minder grip op hun leven hebben. En dit kabinet denkt dat die mensen uh, het allemaal zelf uh, wel kunnen redden. Nu is het bo bovendien nog zo dat uh, de mensen in deze categorie... Een jaar of zeven, acht eerder doorgaan, sowieso al gemiddeld. Uh, dat ze een jaar of zeventien uh, in slechtere gezondheid leven dan de meeste uh, Nederlanders die een hoger inkomen hebben. Kortom, het is dus een hele kwetsbare categorie. En ik lees in de, K de KNMG leest in dit nieuwe beleid eigenlijk uh, niets dat. Uh, deze categorie verder helpt. Maar, zegt dit kabinet dan, en de minister ook... Uh, ja, uh, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen levenswijze. Of je nou veel of weinig verdient. Uh, ja, Gezond leven heb je toch wel een beetje zelf in de hand. Absoluut. En de KNMG is ook helemaal niet tegen het uh, introduceren... van uh, uh, vormen van prikkels om gezond leven uh, te bevorderen. Maar dit kabinet legt die prikkels wel heel erg eenzijdig... bij uh, de burgers zelf en bij de gemeente. Maar het is toch ook om, je eigen nou verantwoordelijkheid? Helpen, dan hadden we dat in het verleden al gemerkt, hè? Maar dat is toch ook je eigen verantwoordelijkheid om een beetje gezond te leven? Roken, ja. Wie, dat, is niet, uh, dat hoeft niet. Dat kun je gewoon niet doen? Nee, dat uh, ben ik met u eens. Maar. Uh... Als we nou een ander voorbeeld nemen, het verkeersveiligheidsbeleid. Daar is in het verleden uh, aan de burger verplicht opgelegd om uh, veiligheidsgordels te dragen. Hè? Je kan zeggen, nou ja, dat moet iedere burger maar zelf weten of hij zo'n gordel om heeft of niet. Mm het -hmm. Gevolg van dat beleid was wel dat er veel minder doden uh, waren. Dus ja. zo af en toe heb je gewoon zwaardere prikkels nodig dan uh, het overlaten aan de burger. En wij weten gewoon uit heel veel onderzoek dat financiële prikkels en verboden en geboden... hoe onsympathiek soms ook, nodig zijn en helpen. En de overheid die heeft het heilig vertrouwen in het feit... dat de burger het zelf kan oplossen of de gemeente. Ja. En wij weten dat het niet zo zal zijn. Moet je niet gewoon de accijns op alles wat ongezond is... gewoon enorm verhogen? Bijvoorbeeld in Hongarije hebben ze nu net uh, de hamburgertax ingevoerd. Nou ja, ac accijnsverhoging voor roken heeft in het verleden al uh, uh, zijn effecten opgeleverd. Of je dat op dezelfde manier voor voeding kan doen... Uh, daar kunnen we een discussie over voeren en de KNMG vindt zeker dat die discussie vervoerd uh, moet worden. Wij vinden uh, dan toch ook wel dat uh, deze problemen niet alleen bij die burgers zelf moeten worden gelegd. En als je aan ongezonde voeding denkt, dan vind ik ook dat fabrikanten en de tussenhandel moeten worden aangesproken. Het wordt in eerste plaats gemaakt, in tweede plaats verkocht ja. en in derde plaats pas gekocht. Hè? Dus we moeten die keten wel uh, aanpakken, niet alleen de, uh, de consumenten. Maar ik denk niet dat die heel gevoelig zijn, want die willen gewoon geld verdienen. Absoluut. En dat is weer, dan komen we weer terug bij de Weerste Vraag. En daar vinden wij dat de overheid een belangrijke rol heeft. Sommige dingen moet je gewoon afdwingen. En dat vindt, dit kabinet vindt dat eigenlijk niet nodig. En hoe moeten ze dat dan afdwingen? Moet ik denken aan campagnes die gewoon door moeten gaan, want die helpen wel degelijk? Nou, campagnes... Uh, kijk, dit kabinet, u heeft het al gezegd... Uh, uh, meent dat alle campagnes wel kunnen worden... achterwege kunnen blijven, omdat ze toch niet helpen. Ja. Daar, is, daar is nauwelijks onderzoek door gedaan... Naar dit kabinet, en wij we weten uit ervaring... dat sommige campagnes wel degelijk effectief zijn. Uh, en uh, wij, de KDMG, vindt dus dat een kritische beschouwing van die campagnes nuttig is... maar dat je niet alle campagnes over één kan kan scheren... en dus kan zeggen dat hoeft, dat hoeft dus niet meer. Er zijn er zeker bij, ik denk aan anti-roken als voorbeeld... maar weer een groot probleem in onze volksgezondheid... die wel degelijk zijn effect hebben gehad. Dus uh, dat is een te ongenuanceerde benadering. Dank u wel, Han Willems van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... tot bevordering der geneeskunst. Haag gedaan. You know there's a new day Soon be going up around and ever is it at all and it never. I do the jerk van Ryan Shaw. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zes minuten voor tien. De Turkse media worden de afgelopen dagen beheerst... door de dood van de 22-jarige Nederlandse Turk Hassan Gurts uit Beverwijk. De man overleed 2 juli in een politiecel. Het Openbaar Ministerie ziet geen enkele aanleiding... om aan te nemen dat de oorzaak politiegeweld is. Maar daar denken de Turkse media heel anders over. Bernhard Bouwman, goedemorgen in Istanbul. Goedemorgen. Wat gebeurde er nou precies op 2 juli? Nou, die meneer Hassan Gurts was aan het stappen. En die kwam op een gegeven moment kwam hij in een cafetaria terecht... En uh, daar kreeg hij ruzie met het personeel, die belde de politie, toen is hij gearresteerd. En volgens ooggetuigen ging dat met heel veel geweld uh, gepaard. En diezelfde nacht is hij in de politiecel overleden. En dit verhaal wordt nu groots neergezet door de Turkse media? Ja, en die uh, laten dan heel erg uh, zijn vader aan het woord... En de vader zegt dat hij in elkaar geslagen is door de politie, dat hij gemarteld is door de politie. En die komt dan met uh, twee argumenten daarvoor. Het eerste argument is dat er allerlei videobeelden gemaakt zijn waarop je duidelijk zou kunnen zien... dat hij met bovenmatig geweld uh, gelijk dat politiebusje uh, in uh, gegooid wordt... En er zijn ook foto's, die zie je ook overal in de Turkse media. Een foto van zijn gezicht bijvoorbeeld. Dan zie je dat zijn ogen toch vrij dicht uh, zitten, alsof ze dichtgeslagen uh, zijn. En bovendien heeft hij op zijn gezicht een hele grote mond. En dat leidt tot veel verontwaardiging in Turkije. Ja, absoluut. Want uh, Turken zijn natuurlijk altijd zeer emotioneel... als er in het buitenland iets met een andere Turk uh, gebeurt. Ja, licht gevoelig, ja. Dat ligt heel gevoelig. Maar het interessante is ook dat er ook een specifieke Nederlandse uh, uh, draai aan zit. Want als je namelijk heel veel Turkse media leest... dan wordt er gelijk heel veel negatiefs over Nederland gesp uh, gespuit. Dus men grijpt dit aan om een, nou ja, oude rekeningen te vereffenen eigenlijk? Ja, nou, een nieuwe rekening eigenlijk. Ah, ja, want, uh, want Nederland werd altijd gezien als het land van de mensenrechten van de democratie. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren wel veranderd. En met name ook met, uh, door de opkomst van uh, de PVV en van Wilders. Uh -huh. En dat wordt allemaal bijgehaald. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Haberturk... dat is een hele grote krant en website in uh, Turkije... die hebben dat bericht en dan staat er een klein kopje... kijk ook eens naar en er staat er bijvoorbeeld bij een bericht... over dat individueel slachten niet meer mag in Nederland... dat uh, Wilders uh, vrijgesproken is... en eigenlijk wat de teneur van al die artikelen is dat Nederland veranderd is, dat er een enorme mate van racisme is in Nederland... en eigenlijk lees je overal, wat er met die Turkse jongen gebeurd is... had nooit met de Nederlander kunnen gebeuren... maar het gebeurt wel met zo'n Turk, omdat hij donker is. Het zit de Turken dus behoorlijk hoog. We, we, doen, we kunnen geen goed meer doen bij jullie. Uh, nou, het zit de Turk inderdaad behoorlijk hoog. En wat dat betreft heb je een hele sterke ontwikkeling gehad. Een paar jaar geleden moesten heel veel Turken lachen om Wilders en wat er in Nederland gebeurde. Uh, ze hadden allemaal grappies te maken over zijn haar en zo, dat soort dingen. Ja. Maar de sfeer is toch flink verzuurd. En het komt natuurlijk met name omdat ze zien dat uh, Wilders en de PVV toch heel veel aanhang hebben in Nederland. En Nederland wordt eigenlijk steeds meer weggezet als een uh, racistisch en toch... Uh, ja. Uh, uh, een land waar het niet meer zo is als vroeger. Ja, en wat betekent dit nou op officieel niveau ook... voor de verhouding tussen Nederland en Turkije? Nou, ik denk dat... Uh, Tur Turken zijn natuurlijk emotioneel. En dat geldt voor alle Turken, hoog en laag. Politicus of geen. Politicus, zakenman of geen zakenman. En ik denk natuurlijk dat dit wel een negatieve invloed heeft... op de betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Omdat dat imago van Nederland... is momenteel helemaal niet goed in Turkije. Dus uh, politici en zeker ook zakenlieden... Ja, die, die, die, die, die vinden dat ook. En die denken wel drie, vier keer na voordat ze een contract in Nederland plaatsen. Oké, okay, goed. Veel ophef dus. Dankjewel, Bernard Bouwman, in uh, Turkije over de dood van de 22-jarige Nederlandse Turk... in een cel, politiecel, Nederlandse politiecel. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met de advocaat van de vriend van Tristan van der Vee. Die uh, wist volgens justitie dat hij zichzelf en anderen zou gaan vermoorden. En ja een half jaar niet naar school en zeilend op een historisch schip naar het Caribisch gebied. Wie dat wat lijkt, kan dat nu doen maar moet wel wat op tafel leggen, 17.000 euro. En het ochtendumeur van Diederik Ebbingen, na het nieuws van 10 uur. Tot zo. Dit is de donorstand van Nederland. Vandaag... Sint-Antonis... Op dit moment is... 42,3 procent van... Sint-Antonis... geregistreerd. Daarvan zeggen... 2595... mensen ja. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig...